Ja, Ik ben Jacob Jolij. Ik ben onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen. Van huis uit psycholoog uh, en al een tijdje lang bezig met bewustzijnsonderzoek. Zo'n jaar of twintig, denk ik. Um, ik ben gepromoveerd in Amsterdam op uh, hersenonderzoek. En uh, eigenlijk na een, een hele tijd zoeken en onderzoek doen naar bewustzijn en, en hoe de hersenen nou bewustzijn voortbrengen, uh, toch eigenlijk tot de conclusie gekomen dat dat waarschijnlijk een... Uh, uh, een vraag is die je bijna niet kan beantwoorden. Uh, dus ik heb daar een boek over geschreven. Dat heet, uh, hoe heet uh, wat, wat is bewustzijn nou eigenlijk? En uh, in dat boek verken ik een heleboel mogelijke uh, uh, theorieën en ideeën over wat bewustzijn nou is. En met name ook parapsychologie komt daarin uh, naar voren als een, een onderwerp of een, een tak van sport waar je als uh, bewustzijnsonderzoeker best wel eens serieus naar zou kunnen en, en moeten kijken omdat er best wel een heleboel interessante dingen gebeuren. Um, dus dat kort even over mijn uh, achtergrond. Ja, en uh, ja, in je boek uh, stip je het ook heel veel even kort aan dat je eigenlijk uh, vroeger al, uh, of in je jeugd, ook al ja, een soort van interesse had voor, voor parapsychologie. Klopt. Dus, zou je daar eens wat over kunnen vertellen wat je dan uh, interessant of leuk of spannend vond? Nou, Ik heb, uh, uh, kan me nog wel vrij levendig herinneren dat bij mijn ouders twee van die boeken van uh, Lecturama in de kast uh, stonden. Dat waren van die populair wetenschappelijke boeken met allerlei gekke verschijnselen. Dus over de Bermuda driehoek en, en, en verborgen schatten, toestanden en weet ik het. En er was ook een heel hoofdstuk over van allerlei rare proefjes die uh, onderzoekers dan deden met mensen... die dan zogenaamd uit hun lichaam konden treden of uh, op afstand dingen konden zien. Nou, dat, dat vond ik echt ontzettend gaaf. Dat, dat, dat sprak mij enorm aan. En... Um... En dat is wel een van de redenen geweest voor mij om ook heel erg in het bewustzijnsonderzoek terecht te komen. Ik uh, merkte dat dat onderdeel was van een, van, van een bredere uh, tak van sport... waarin je toch echt onderzoek doet naar wat is dan de geest eigenlijk? Wat is bewustzijn eigenlijk? En, en hoe werkt dat precies? Um, dus dat heb ik eigenlijk altijd wel super fascinerend gevonden. Uh, ja, totdat je dan dus echt psychologie gaat studeren en uh, erachter komt dat dat... Uh, dat niet iedereen dat, dat enthousiasme deelt, laat ik het zo zeggen. Ja, daar heb ik sowieso nogal wat vragen bij inderdaad. Uh, Mag ik ik ja. zit opeens te denken, wat, wat vinden denken je collega's ervan dat jij nu in een paranormale podcast zit? Nou, we noemen het eigenlijk niet heel erg paranormaal, meer bovennatuurlijk of onverklaarbaar. Dat lijkt me ook niet heel uh, regulier uh, in, uh, in de academische contraille. Uh, nou, dat, dat, dat, dat, dat is inderdaad niet super regulier. Uh, wat mijn collega's ervan vinden vind ik eigenlijk niet zo heel erg boeiend, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, maar ik denk wel, um, de, de manier waarop je bepaalde zaken aanpakt is eigenlijk alles bepalend. Uh, open mind, uh, maar wel uh, sceptisch blijven. En um, wat, wat echt heel belangrijk is, is dat je ook grote vragen wel behandelt met... Um, ja, een zekere afstand. En daarmee bedoel ik, als je een vraag stelt, dan moet je er ook kunnen accepteren dat het antwoord iets is wat je niet in eerste instantie verwacht. Of iets is wat je niet bevalt. Dus stel dat je een parapsychologisch onderzoek doet met het idee van ik wil bekijken of een bepaald fenomeen bestaat of niet dan moet je van tevoren wel uh, er rekening mee houden... dat het ook zo zou kunnen zijn dat jouw hypothese niet bevestigd wordt. Dus dat je ongelijk hebt. En zolang je daar maar open in blijft gaan... dan valt het eigenlijk wel heel erg mee. Um, tenminste, is mijn persoonlijke ervaring. Ik, uh, ik mag nog gewoon het kantoor in. En uh, mijn, uh, mijn stoel staat nog steeds op de plek waar die uh, staat volgens mij. Alhoewel ik al maanden niet meer op de universiteit ben geweest. Nee. Snap ik. Maar uh, nee, het... Uh, uh, Heel veel hangt echt af van de manier waarop je uh, omgaat met dit soort zaken. En een heleboel collega's die zijn echt wel bereid om na te denken over uh, dit soort uh, uh, rare verschijnselen. Als je daar me duidelijk bij uitlegt van hoe je dat aanpakt en vooral ook waarom. En, uh, in, ja, in, in, voor mij staat voorop van als je wetenschap bedrijft, dat is een vraag stellen aan de natuur zeg maar. En dan moet je bereid zijn om ook het antwoord uh, te accepteren dat jouw hypothese verkeerd was. Nou, zolang je dat maar voorop blijft stellen dan... dan uh, kun je eigenlijk heel veel doen. Ja, zolang je maar gedegen wetenschappelijk onderzoek blijft uh, ja, uitvoeren. Zeg maar. En um, nou ja, misschien was misschien parapsychologie uh, een onderdeel van je, je reden om psychologie te gaan studeren. Ik neem aan dat je niet gelijk, toen je uh, klaar was met, uh, met je studie, je, je, je onderdompelde in parapsychologisch uh, onderzoek. kan ik me zo voorstellen. Ja. Het, het, het grappige is dat dat... Uh, ik, ik ben uh, uh, afgestudeerd in Amsterdam. In Amsterdam werkte uh, toen ik daar studeerde, professor Dick Bierman nog. Uh, Dick Bierman is emeritus hoogleraar parapsychologie. Uh, parapsychologie in Nederland heeft een behoorlijk lange geschiedenis. En we hebben eigenlijk tot nou, een jaar of tien, elf geleden een leerstoel parapsychologie gehad. En Dick was een van de laatsten uh, die die leerstoel daadwerkelijk uh, bekleed heeft. En uh, Dick is ook iemand die heel erg uh, geïnteresseerd is in vragen omtrent bewustzijn, maar dat ook vanuit een hele gedegen uh, een hele conscientieuze, uh, empirisch wetenschappelijke aanpak uh, doet. Dus ik uh, zal je nu niet heel erg verbazen dat ik al vrij snel bij, uh, bij Dick terechtkwam, ook voor het stages- en uh, onderzoeksopdrachten. Dus tijdens mijn afstuderen en, en later mijn promotie hebben Dik en ik nog best wel heel veel contact gehad. Uh, uiteraard was parapsychologie niet mijn, uh, uh, mijn hoofdonderwerp. Uh, deels ook omdat ik uh, nou, op dat moment van mijn opleiding wel heel erg bezig was met uh, echt puur het hersenonderzoek. Eerst dat gewoon goed uitspitten. Zeker weten dat uh, die, die hele bewering van je geest is wat je brein doet. Ja, daar gaan we eerst maar eens even induiken, want daar zit kennelijk toch wel genoeg in om, om een serieuze wetenschap mee, uh, mee te bedrijven. Maar uh, Dick en ik hebben altijd wel contact gehouden en uh, ik ben na mijn promotie een tijdje heb ik in het buitenland gewerkt. En eigenlijk toen ik weer terugkwam in Nederland, uh, begeleide ik uh, een, een stagiair. En uh, waren we bezig met een aantal methodes om op basis van, van elektrische hersensignalen, dus EEG... Um, een, een van de coole dingen die je met EEG kan is dat je uh, op basis van iemands EEG signaal uh, heel rudimentair kan achterhalen waar iemand naar zit te kijken. En met heel rudimentair bedoel ik dan knipperend plaatje versus niks, hè? zoiets. Dus uh, je, je kan achterhalen uh, of iemand uh, naar een gezichtje zit te kijken of dat er niks op het scherm staat. Nou, ik had een student die uh, uh, wilde wel eens dubbelchecken... of al die uh, programmaatjes die ik daarvoor ontwikkeld had, uh, wel klopten. En uh, die heeft ze dus nagemaakt. En als controleconditie uh, had hij dus bedacht... van, nou, als het programma van jou inderdaad doet wat het moet doen... dan zou er dus eigenlijk helemaal niks uit moeten komen... op het moment dat die proefpersoon niks zit te doen. Want ja, dan, dan ben je niet een experimenteel taakje. Dus een experimenteel taakje, dat ziet er bij ons dus uit... proefpersoon die zit naar nou een stipje op het scherm te kijken... En na een halve seconde, hele seconde, komt er dan een, een gezichtje of een lege cirkel op het scherm te staan. En that's it. En met het EEG-programma kan ik dan uh, achterhalen of de proefpersoon naar een, een gezichtje of naar een leeg scherm zat te kijken. Uh, dus de student van mij die dacht van, ah, dat is heel leuk, maar uh, wat ik ga doen, ik ga in die halve seconde dat er niks op het scherm staat, ga ik dat programma draaien en er zouden dus eigenlijk gewoon helemaal niks uit moeten komen. Nou, de grap is, er kwam dus wel wat uit. Hij kon dus voorspellen van of er een gezichtje of een leeg uh, scherm zou komen. Nou, dat kan natuurlijk helemaal niet, dat is heel raar. En uh, het bleek dus ik inderdaad ook gewoon stomme programmeerfouten zijn. Um, maar wel een hele interessante, want uh, dit was een beetje in dezelfde periode dat in uh, de psychologie, dat was 2011 ongeveer. We hebben we een aantal enorme schandalen gehad. Nou, Diedrek Stapel, daar hebben heel veel mensen wel eens van gehoord. Die heeft zijn resultaten uh, verzonnen. Maar in datzelfde jaar is er nog wat anders gebeurd in uh, de psychologie. En dat is namelijk dat Daryl Bam, een, een Amerikaanse parapsycholoog, die heeft een artikel gepubliceerd in een van de belangrijkste uh, academische uh, uh, tijdschriften, waarin hij zogenaamd bewijs had gevonden dat mensen de toekomst kunnen voorspellen. Nou, Dat was ongeveer in dezelfde periode dat ik dus aankwam zetten met... Uh, uh, het hele uh, gebeuren van, hé, hey, ik kan op grond van, van een, een, een stukje EEG een halve seconde voordat er een plaatje op het scherm staat, decoderen wat iemand gaat zien. Maar in ons geval hadden we vrij snel achterhaald waar het aan lag. Het had namelijk te maken met de volgorde waarin je je plaatjes aanbiedt. Dus in psychologische experimenten is dat eigenlijk altijd uh, willekeurig. Dus je hebt dan uh, uh, 100 uh, aanbiedingen waarin geen plaatje zit en 100 aanbiedingen waarin wel een gezichtje zit. En die gooi je willekeurig door elkaar. Nou, dat willekeurig door elkaar gooien, dat gebeurt door een computeralgoritme. Maar de computeralgoritme moet je wel netjes resetten uh, bij elke nieuwe deelnemer die komt. En doe je dat niet, dan krijgt iedereen namelijk dezelfde volgorde te zien. En die kan wel willekeurig zijn, maar op het moment dat iedereen dezelfde volgorde heeft, dan krijg je toch op een gegeven moment een volgorde-effect uh, in je aanbiedingen. Waardoor mensen, mensen kunnen heel goed uh, onbewust uh, volgordes aanleren, waardoor je toch een soort anticipatie krijgt. Dus er is niks paranormaal aan. Nou, op dat moment had ik dus bedacht van yes, ik heb ook nu door waarom die meneer Bem uh, die gekke resultaten krijgt. Dat heeft dus te maken met het feit dat hij een computer uh, gebruikt om zijn plaatjes te randomiseren. Dus in willekeurige volgorde te zetten. Terwijl je dat eigenlijk moet doen met een, uh, een apparaatje dat echt volstrekt willekeurige getallen produceert. Dus ik zo'n apparaat bestellen van internet, die kost een paar tientjes. Um, ik was al zo overtuigd van mijn eigen gelijk dat ik al een, een abstractje had gemaakt voor... Um, de Nederlandse Vereniging voor Psychonomie, dat is de, de, de vakgroep waar ik, of de, de, de club vakgenoten waar ik regelmatig heen ga. Die hebben een tweejaarlijks congres. En dat zijn echt sceptici, dus ik helemaal blij van yes aangetoond. Het is flauwekul. Dus het experiment helemaal opnieuw opgezet, nu met willekeurige aanbiedingen, duur apparaat en volledig kloppende software. Ik al helemaal overtuigd van mijn gelijk, alles wel opgestuurd en ingediend. En uh, uh, op het congres moest ik toch echt bekennen van, ja jongens, ik heb het experiment nog een keer gedaan. Wel met een willekeurige getallengenerator en alles uh, kloppend uh, gemaakt. Het effect zit er nog steeds in. <lacht> dus dat was heel gek. <lacht> uh, maar dat was wel ook het moment waarop ik uh, even weer contact heb gezocht met mijn oude mentor. En uh, waarop Dick en ik echt weer uh, uh, nou, wat vaker dingen samen zijn gaan doen. Uh, en, en ik wat meer in, in meer die parapsychologische hoek uh, terecht ben gekomen. Um, dus dat is een beetje hoe mijn uh, parapsychologische carrière uh, eruit uh, ziet. Namelijk eerst ja, beginnen als student en later uh, kom je elkaar toch weer tegen... omdat er toch wat geks gebeurt in een, een experiment uh, dat je zelf uh, doet. En uh, ja, die, die hele reeks van gekke uh, uitkomsten, dat, dat is aan niet opgehouden. Um, dus, dus een van de gekke dingen in mijn eigen uh, academische werk is dat een heleboel... ...van het parapsychologische werk wat ik doe... ...dat er gewoon hele gekke en bizarre uitkomsten uitkomen... ...die ik ook nou ja, niet uh, van tevoren verwacht had, laat ik het zo zeggen. Dat is een goed onderzoek betaald natuurlijk. Precies. Je hebt natuurlijk altijd als onderzoeker het gevaar... Van ...dat je een bepaalde theorie hebt... ...en een bepaalde wenselijkheid dat die theorie uitkomt. Ik heb zo'n gevoel, maar dat is alleen maar een gevoel... bij mij. ik ben benieuwd uh, hoe jij dat ziet dat het um, in de parapsychologie misschien nog iets uh, sterker, een soort wenseffect aanwezig kan zijn um, voor, voor het produceren van uitkomsten. Omdat het zo'n spannend uh, vakgebied is. Het, het, het wisselt heel sterk. Um, in 2019 uh, was ik bij een congres van parapsychologen in Parijs. Daar hadden we uh, zeg maar alle uh, nou, mensen uit het veld uh, bij elkaar gezet voor een, uh, een ronde tafel discussie voorafgaand aan het. Uh, een ...daadwerkelijke congres... ...en uh, dat was eigenlijk wel heel interessant... Want ...dat ging over welke theorieën hebben we nou eigenlijk... ...in de parapsychologie, welke benaderingen... ...zijn er nou eigenlijk... ...en... Misschien het meest interessante aan het congres was nog wel het, het ronde tafelrondje dat we informeel op een gegeven moment uh, deden. Um, daar zaten bijvoorbeeld mensen als uh, Rupert Sheldrake en Bernard Carr, dat zijn uh, beide uh, Britse wetenschappers. Uh, Sheldrake is wel vrij bekend uh, van zijn morfogenetische velden, dus bioloog uh, van, van origine. Uh, Carr dat is een kosmoloog. Uh, um, nou, die beide mensen die hebben uh, een vrij sterke christelijke overtuiging en zitten ook heel erg in dit veld vanuit een bepaalde uh, levensbeschouwelijke, een haast religieuze overtuiging. Uh, Sheldrake stelt op een gegeven moment de vraag van ja, mensen, waarom doen jullie dit nou eigenlijk? Met daar een beetje de ondertoon van uh, ja, je moet toch eigenlijk wel uh, geloven in dit soort zaken en, en dit vanuit een bepaalde idealistische overtuiging doen. Maar eigenlijk tot, uh, tot zijn uh, verbazing, slash misschien wel afgrijzen, uh, bleek toch voor alle, uh, bijna alle aanwezigen, de reden dat ze in die parapsychologie aan het werk zijn, te zijn dat ze of zelf een rare ervaring hebben gehad, of het gewoon interessant vinden, uh, of het juist leuk vinden om een beetje herrie in de tent uh, te schoppen, en uh, dit eigenlijk doen om wat controversieel uh, uh, te zijn. Uh, als je kijkt naar het, het wel of niet willen geloven in een bepaalde hypothese, ja, dat, dat, zie, je, dat zie je wel. Uh, Zeker een aantal grote namen in Amerikaanse parapsychologie. Uh, bijvoorbeeld uh, uh, mensen rond de groep van, van, van Daryl Bam. Uh, Bam zelf, die, die uh, uh, niet, niet Daryl Bam, uh, Dean Radin. Nou, Radin zelf, die valt me mee. Die heeft niet een heel erg uh, sterk uh, overtuigd beeld. Maar... Uh, hij werkt voor een, een instituut, een Nordic Science Institute... en daar zie je toch echt wel heel sterk die New age ondertoon. En dat is dan nog een relatief uh, gematigde groep. Je hebt uh, dingen als het Mind Heart Institute... en dan drijf je al snij, vrij snel af richting uh, semi-religieuze zaken. Nou, daar zit echt wel heel sterk die overtuiging er natuurlijk in. Ik uh, moet daarbij wel zeggen... Uh, het geloven in je eigen hypothese en echt heel graag willen dat iets waar is... dat is niet uh, exclusief iets wat je bij parapsychologen ziet. hoor. Dat uh, zie je in de hele psychologie. Um, het is ook een van de redenen waarom we de afgelopen tien jaar in de psychologie... zo'n enorm veel gedonder hebben gehad met uh, wat, wat in de pers dan de replicatiecrisis heet. Um, hoe minder goed je theorie gespecificeerd is, hoe meer... ...uitweggetjes je hebt om te zeggen van ja, maar dit resultaat kan ook verklaard worden met mijn theorie... ...hoe groter het risico is dat je dus inderdaad in de knoei komt met, uh, met dat soort uh, zaken. Nou, zeker in de parapsychologie is dat natuurlijk best wel een, een, een, uh, een groot risico dat je, dat je meeneemt. Want een heleboel van de verschijnselen die wij bestuderen... Um, ja, ga er maar eens een theorie voor verzinnen. Dat is bijna niet, uh, niet te doen. En dat betekent dat je al vrij snel uitkomt... met uh, de categorie vaag gelul. Ja, vaag gelul, daar kun je alles mee verklaren. Ja, en dat, dat, dat... vroeg ik me dus ook nog wel af... Uh, want we hebben het natuurlijk over... Uh, parapsychologie de hele tijd. Als, als je daarover nadenkt... van wat is nou, nou parapsychologie? Is het nou... Zijn dat, gaat het dat over dingen die niet bewezen zijn? En is dat dan... Is, is dat dan zeg maar wat iets parapsychologisch maakt? Stel dat je, je doet een onderzoek en je kan zonder uh, twijfel kan je concluderen van oké, okay, er is een telepathisch effect. Ik kan een boodschap overzenden via mijn gedachtenkracht of wat van theorie we er dan ook even over. Dat doet er dan even niet toe. Maar stel op het moment dat zoiets bewezen is, valt het dan nog wel onder parapsychologie? Ja, dat is een, een, een beetje een semantische vraag natuurlijk. Qua psychologie, dat is een, een term die uh, gaat terug naar uh, eind 19, begin 20 e eeuw. En het hele veld is uh, uh, ontstaan als, als gewoon standaard onderdeel van de psychologie. Hè. Nou, de psychologie die, die, die komt voort uit de fysiologie en de filosofie. Dat zijn twee vakgebieden die uh, min of meer samen zijn gegaan. En, en vanaf 1880, 1890 zie je de... Eerste echte leerstoelen psychologie uh, opkomen. Dus in, in, in de eind 19e eeuw had je, had je William James, de, de eerste echte hoogleraar psychologie. En uh, die, die was ook uh, heel nadrukkelijk geïnteresseerd in paranormale zaken. Dat, dat was gewoon onderdeel van het werk als psycholoog. Uh, dus, dus in die tijd was het ook heel normaal om, om een, een medium uh, uit te nodigen. Dus in het Witte Huis had de vrouw van Erwin Lincoln regelmatig seances met, uh, met geesten. Uh, nou, nou is dat uh, overigens, uh, in de jaren tachtig had uh, Reagan ook een, een eigen hofastroloog, hè, die echt op de minuut nauwkeurig uitrekenen wanneer de Air Force man moest landen, dus dat is <laughs> op zich niet zo heel gek. Maar um, parapsychologie, of in elk geval het, het, de uh, fenomenen die de... Uh, parapsychologen onderzoekt, uh, ja, dat was eigenlijk een standaard onderdeel, standaard pakketje van de psychologie uh, to, toen mensen als William James en Wilhelm Wundt uh, net begonnen. Alleen dat is natuurlijk vrij snel uit elkaar gedreven uh, vanwege dus de uh, vordering in de natuurkunde, vordering in de biologie. Um, maar eigenlijk tot, tot zeker nog in de jaren uh, 50, 60 uh, was het gewoon mainstream om parapsychologisch uh, onderzoek te doen. Ja, dus wanneer is iets parapsychologisch? Nou, tegenwoordig heb je het over uh, parapsychologie, uh, nou, ze hebben maar in volksmond als het gaat over onbewezen rare zaken die niet passen in het wetenschappelijk wereldbeeld. Maar parapsychologen zelf die vinden dat het dus vooral gaat over uh, verschijnselen die wel te maken hebben met de menselijke geest. Maar uh, die dan gaan over bijvoorbeeld informatieoverbrenging, uh, volgens uh, manieren die we niet via de natuur kunnen verklaren. Of uh, verschijnselen die wijzen op uh, het voortbestaan van de geest na de dood. De, dus geestverschijnselen en dat soort zaken. En die informatie overbrengen, dan moet je het hebben over telepathie, helderziendheid en uh, dat soort uh, verschijnselen. Nou heb je ook onderzoek gedaan uh, op Lowlands met toevalsgeneratoren, wat ik behoorlijk ja. fascinerend vond uh, toen ik daarover las. Dat laat zich niet zo makkelijk vangen tussen een van die twee fenomenen die je nu beschrijft, heb ik het idee. Nee, het uh, uh, fenomeen dat we daar onderzocht hebben, uh, dat, dat zou je haast bij um, het clubje uh, psychokinese uh, kunnen vatten. En psychokinese, dat is uh, het kunnen beïnvloeden van uh, processen, dus fysische processen, door middel van je geest, zonder dat je daar verder wat aan doet. Dus um, normaal gesproken denk je bij psychokinese aan vliegende tafels en dat soort zaken. Maar in de parapsychologie is er al sinds de jaren 50, 60, uh, eigenlijk nog wel veel eerder we gaan terug naar de jaren 30. Uh, een hele traditie waarin mensen hebben onderzocht um, hoe, goed, uh, hoe goed je met je geest toevalsprocessen kunt beïnvloeden. Dus het werd eerst gedaan met het gooien van dobbelstenen. Uh, later werden die dobbelstenen vervangen door uh, elektronische apparaatjes die willekeurige getallen produceren. En eigenlijk vanaf de jaren 80, zo uit mijn hoofd, uh, eind jaren tachtig loopt het Global Consciousness Project en dat is een uh, wereldwijd project waarin een heleboel van die elektronische dobbelstenen via een computernetwerk aan elkaar uh, verbonden zijn uh, en waarbij de onderzoekers kijken naar de statistische samenhang tussen al die uh, elektronische dobbelstenen wereldwijd. De onderzoekers beweren dat uh, op het moment dat er een wereldwijde gebeurtenis is, dus denk aan 9-11, maar ook uh, WK-finales, uh, overlijden van leden van, van Diana, dat soort zaken, dat er dan ineens meer statistische samenhang is tussen al die toevalsgeneratoren wereldwijd dan je zou verwachten puur op grond van kans. Um, een aantal jaar geleden heeft Dean Radin, uh, die ik eerder noemde, een vrij bekende Amerikaanse parapsycholoog, uh, bedacht van hey, maar dat kunnen we ook in het klein doen zo'n experimentje dus hij is met een setje uh, van die toevalsgeneratoren in zijn kofferbak naar Burning Man in Nevada gegaan heeft daar een netwerkje van die uh, toevalsgeneratoren neergezet en het aardig van Burning Man is dat er een soort afsluitende ceremonie is uh, waarbij uh, de bezoekers ook allemaal zeggen van: nou, ik, ik voel iets in de lucht zitten er zit echt uh, een speciale vibe in de lucht Nou, natuurlijk gaan dan al die uh, toevalsgeneratoren precies op dat moment raken ook van slag dat heeft hij twee jaar achter elkaar gedaan, ook twee keer achter elkaar gevonden. Dan, dan zijn ze, ze de, de output van die generatoren is minder toevallig dan je zou verwachten. Klopt. Je kan uh, door middel van een aantal statistische toetsen uh, kijken of jouw toevalsgenerator wel toevallig uh, genoeg is. En dat zijn statistische toetsen die zijn ook vrij goed omschreven, hoor, want die toevalsgeneratoren worden bijvoorbeeld ook gebruikt voor cryptografie en het versleutelen van bankgegevens en dat soort zaken. Of uh, ja, heel banaal voor online casino's. Maar dan moeten ze wel echt strikt toevallig zijn. Uh, dus die dingen worden ook gewoon getest. Uh, voor het apparaat dat ik zelf in het lab heb staan, daar hebben we gewoon een keurig certificaatje voor van het uh, Zwitserse eikwezen. En uh, als het van de Zwitsers mag voor bankversleuteling, dan mag het uh, voor mij ook wel. Um, maar uh, ja, wat, wat, wat Radon dus inderdaad heeft gevonden, uh, zet een paar van die apparaten bij elkaar, wacht tot die houten pop Burning Man in de fik gaat, en uh, dan worden die dingen minder willekeurig. Dus ik heb bij Lowlands, uh, die hebben jaarlijks een call... voor het opzetten van experimenten daar op het terrein. Uh, heb ik gezegd, nou, dat wil ik wel een keertje nadoen. Lijkt me leuk. Uh, dus wij hebben een experiment opgezet. Maar ik was op dat moment al vrij druk bezig met uh, het goed nadenken over... van ja, wat voor invloed heeft mijn verwachting nou dan... op de uitkomst van het experiment? Want uh, the easiest person to fool, but that's yourself. Um, dus ik heb daar vooral ook een controle in gebouwd uh, om zeker te weten dat als we een effect zouden vinden, dat het te maken zou hebben met een bewustzijnsveld, hè? Want dat is zeg maar de vage uh, verklaring voor dit hele verschijnsel. Die mensen van het Global Consciousness Project, uh, die beschrijven bewustzijn als een soort uh, wereldwijd netwerk of... Veld uh, waarin we met z'n allen met elkaar verbonden zijn. En zodra er dan een collectieve emotie is, dan zorgt die collectieve emotie er dus voor dat al die generatoren van slag raken. En, en zij beschrijven het dus in dat opzicht echt haast als een soort natuurkundig proces. Dus het idee dat ik had is van ja, maar als dat een natuurkundig proces is, uh, vergelijkbaar met een soort elektrisch veld of, of een soort uh, uh, nou ja, dat een elektrisch veld dat uh, apparaten van slag kan maken. Dan zou het dus niet uit moeten maken of ik nou mijn gegevens daar op Lowlands zelf analyseer of dat ik ze opsla en een maand later thuis analyseer. Dus Lowlands die wil natuurlijk iets hebben om te laten zien. We hebben dus een hele app gemaakt waarin mensen live mee konden kijken met het hele gebeuren waarin dus zo keurig die statistische analyse van minuut tot minuut gedaan werd. En eigenlijk ook gewoon tot groot uh, plezier van mijn eigen team. Want ik had dus gezegd, ja jongens, als er iets gebeurt dan vrede ik mijn eigen schoen op. Er nou, was dus één, één moment, uh, je, je kunt al keurig die, die statistische uitvoeren, plotten op een, op een asje. En uh, we hadden het dan zo gemaakt, van, ik had een mooi lijntje erin geprogrammeerd. En als je daar overheen gaat, dan heb je een, een, een statistisch afwijkend uh, resultaat. Uh, nou, ten eerste, elke keer als ik even de tent uitging om mijn optreden te bekijken, raakte dat ding van slag af. Nou, dat was al, zorgde al voor uh, hilariteit. Maar op een gegeven moment was het was vrij slecht weer. We hadden echt een hete periode gehad na slecht weer. En er was één optreden dat uh, nou, het was wel echt een uur geregend en net vijf minuutjes gaat, uh, schijnt de zon. Echt exact op dat moment schiet die nummergenerator dus gewoon die statistische significantie in. Dus ik heb, uh, ik heb hem eruit weten te lullen en gezegd, nou ja, uh, als er ook in de data thuis niks zit, dan, uh, dan eet ik mijn schoen op. Maar uh, kijk, als je kijkt naar het hele festival zelf en alle gegevens die we daar verzameld hebben, uh, en alles wat we daar dus geplot hebben en wat iedereen heeft mee kunnen kijken, dan zit er dus een statistisch significant effect in. Uh, de nummergenerator die we op Lowlands hadden staan, die was minder toevallig dan je op grond van kansen mogen verwachten. En we hebben het gedubbelcheckt door nog een generator in Groningen mee te laten lopen. Die deed helemaal niks. Nou, zou je zeggen, dat is heel leuk, interessant. Uh, daarmee heb je je die hypothese bevestigd. Maar daarmee waren we er natuurlijk nog niet. Want ik had de helft van mijn willekeurige getallen maar geanalyseerd. Zo'n nummergenerator kan heel veel getallen produceren. Gewoon wel 4000 per seconde. Uh, en uiteindelijk voor je analyse heb je er maar uh, 100 of 200 nodig. Dus wat ik heb gedaan, uh, ik heb in mijn programmaatje heb ik het zo gemaakt, 100 getallen gaan rechtstreeks de analyse in. Dat wordt op Lowlands gepresenteerd en daar zat dus dat enorme effect in. 100 gaan echter na mijn harde schijf, worden versleuteld, Ze zijn ook direct doorgestuurd naar een publiek toegankelijke servers, dat iedereen ze kan uh, controleren, maar natuurlijk wel versleuteld tot na het festival. Na het festival, het doosje opengemaakt, geanalyseerd, zat helemaal niks in. Dat maakt het gewoon hartstikke interessant, want het betekent, ja, we hebben een statistisch significant effect gevonden op Lowlands. Maar het kan niet veroorzaakt zijn door een bewustzijnsveld of wat dan ook. Want als dat zo zou zijn geweest, als mijn apparaten van slag zouden zijn geweest door uh, collectieve emotie omdat de zon gaat schijnen, dan hadden die getallen die uh, versleuteld zijn opgeslagen op mijn harde schijf en op hetzelfde moment zijn verzameld, die zouden dan ook uh, een afwijking moeten vertonen. Nou, dat zat er dus niet in. Dus dat betekent dat er iets anders aan de hand is... dan dat bewustzijn iets gedaan heeft met mijn nummergeneratoren. Dus um, dat, dat is een uh, artikel... Dat zijn we, nou, de eerste versie is opgeschreven... die gaat binnenkort naar uh, een, een wetenschappelijk tijdschrift. Maar de conclusie is dus dat wel... Um, ja, het heel interessantste idee van een, een bewustzijn... als een soort elektrisch veld of elektrisch netwerk... maar dat klopt dus niet... Dat kan het niet zijn. Wat het dan wel is, dat weten we niet. Maar uh, die, die rare anomalieën die we dus ook zien in dat hele Global Consciousness Project, uh, waarschijnlijk is het iets anders dan uh, dat we met z'n allen in een soort bewustzijnsveld zitten of dat we met z'n allen een soort bewustzijnsveld genereren. Dus het heeft vermoedelijk meer te maken met verwachtingen en uh, met iets dat, dat, dat een onderzoeker of een onderzoeksdeelnemer wil zien... en dat je op die manier iets geks doet... met een, een, een nummergenerator dan wat anders. Uh, en ook dat is overigens een heel vreemd effect, hoor. Kijk, als ik zeg... Uh, bewustzijn heeft een effect op een nummergenerator... via een soort bewustzijnsveld. Dat is vaag. Maar het is nog veel vager om te zeggen... het is geen bewustzijnsveld. Het was mijn eigen verwachting als onderzoeker... die die nummergeneratorverslag heeft gemaakt. Dat is nog veel erger om te zeggen, eigenlijk. Want als je dat zegt, dan... Uh, Um, zeg je eigenlijk, ik als onderzoeker ben niet onafhankelijk van hetgeen dat ik onderzoek. En dat is voor mensen die aan empirische wetenschap doen heel vervelend. Want uh, ja, dat is juist de hele aanname die we doen, dat je als onderzoeker onafhankelijk bent van hetgeen dat je onderzoekt. Ja, als we dat moeten laten varen, hebben we wel een probleem. Ja, dan heb je een probleem. Maar is, dat, is het ook niet zeg maar, een van de meerwaardes misschien van parapsychologie, om een soort van spiegel tegen de wetenschap aan te houden? Absoluut. Dit is wel een van de redenen waarom ik uh, het, het vakgebied... Uh, even los van uh, alle spectaculaire verschijnselen en gekke dingen en, en, en noem maar op... waarom het ontzettend interessant en waardevol is om er wel mee bezig te zijn. Uh, kijk, parapsychologen zijn experts in het bestuderen van dingen die of niet bestaan... of super controversieel zijn. En juist daarom zijn uh, met name de, de, de experimenteel parapsychologen... Uh, Ontzettend goed in de verzinnen van experimenten en in het controleren van zichzelf. Dus als je kijkt naar de psychologie, dus ik vertelde net heel kort over die, die problemen die we nu hebben, uh, omdat psychologen ook heel erg in hun eigen hypotheses geloven en hun onderzoek niet altijd even netjes hebben gedaan. Uh, daar hebben we de afgelopen jaren best wel heel veel aan kunnen doen. Uh, bijvoorbeeld door het vooraf opschrijven van, ik verwacht, dit is mijn hypothese, ik verwacht deze uitkomst en hier staan mijn onderzoeksgegevens. Ja. Um, dat is iets dat parapsychologen al sinds de jaren 70 en 80 deden. En, en daar kun je echt ook hele leuke dingen mee, uh, mee doen achteraf. Nou, we weten dat het heel belangrijk is erop te letten. Kijk, in de psychologie was dat niet gebruikelijk. Hè. In de wetenschap en, en, en zeker in de psychologie was het zo... Uh, als je een artikel schrijft en je vindt een, een statistisch significant resultaat... dan kun je het opsturen naar een tijdschrift. Maar op het moment dat er niks uitkomt en je stuurt het naar een tijdschrift... dan krijg je een keurig briefje terug van de hoofdredacteur met... nou, bedankt voor de moeite, maar... Er kwam niks uit uw experiment, dus dit is niet interessant... ...dit gaan we niet publiceren. Nou, dat is echt wel veranderd. Uh, tegenwoordig kun je een, een artikel naar een tijdschrift sturen... ...met alleen je hypothese uh, en zeggen... ...dit is wat ik verwacht, dit is wat ik ga doen. Dan gaat een redactie daar naar kijken... ...samen met een aantal beoordelaars. En die zeggen dan, klinkt leuk, ga het maar doen... ...en dan plaatsen wij het wel. Maar in de parapsychologie werd dat dus al jarenlang gedaan. Uh, of tenminste, hadden onderzoekers de optie om dat te doen aardig is nu. Uh, je kunt dus nu in, in zeg maar tien jaar parapsychologisch onderzoek uh, kun je gaan kijken van nou in de artikelen waar dus wel die registratie is gedaan, hoe vaak vinden mensen daar dan een, een positief resultaat vergeleken met de artikelen waar geen registratie vooraf is gedaan. Mm -hmm. uh, in de artikelen waar geen registratie vooraf is gedaan, dan moet ik even uit mijn hoofd praten, volgens mij was daar in, in ongeveer één op de vijf uh, gepubliceerde artikelen een effect gevonden. Dus ik dat is best wel heel veel. Dat betekent dus, ik ga een experiment doen naar paranormale verschijnselen. In 1 tot 5 onderzoeken die ik doe, vind ik zomaar bewijs voor uh, uh, hetgeen uh, uh, ik beweer te vinden. Um, maar dat is dus niet van tevoren geregistreerd. Vergelijk je dat met de wel van tevoren geregistreerde onderzoeken, dan gaat jouw percentage ineens van 18% naar 7%. Dus daar is dan maar in 7% van de gepubliceerde onderzoeken sprake van, hé, hey, hier zit echt wat in. Uh, wat overigens nog steeds wel bijzonder is, want uh, als je puur uit zou gaan van uh, we zitten ruis te meten en we kijken alleen maar naar toevalsprocessen, dan zou je 5% verwachten. Het is namelijk in de psychologie al decennia lang gebruikelijk om uh, een, een, een, zeg maar een cut-off point te hebben van, van 5% en te zeggen van nou, alles, alle... Uh, uh, Onderzoeken waarin we een overschrijdingskans van 5%, kans van 5 of kleiner vinden, dat noemen we statistisch significant. Wat dat betekent is van als je een onderzoek uh, oneindig vaak zou herhalen, dan zou je als er echt helemaal niks aan de hand is, maar in 5% van al je uh, herhalingen um, een, een uitkomst moeten vinden die uh, extremer is dan degene die je net gevonden hebt. Um, in, in de natuurkunde gebruiken ze overigens eentje van, van, van nou 1 tot de 1 miljoen stof zo. Dus. 5% is nog steeds best wel heel veel, maar je zou dus verwachten als in die parapsychologische onderzoeken echt helemaal niks zit, dan zou je dus in die vooraf geregistreerde onderzoeken, maar in 5% van al je onderzoeken, daadwerkelijk ook een effect verwachten. Nou, in werkelijkheid is dat dus 7%. Dus er lijkt wel wat in te zitten, maar het is heel klein, heel ongrijpbaar en uh, het heeft heel erg veel te maken toch met verwachting van tevoren hebben. En het enorme verschil tussen nou in 7% van de onderzoeken vind ik wat als ik het van tevoren netjes aangeef... versus in bijna 20% van de onderzoeken vind ik wat als ik niet van tevoren aangeef wat ik verwacht. Dat laat wel zien dat er een enorme bandbreedte is om uh, te spelen en uh, toch de resultaten eruit te krijgen die je wilt. En dat is niet alleen in de parapsychologie zo, dat is ook zo in, in de rest van de wetenschap. En juist dat laatste maakt het zo waardevol om, om wel met de parapsychologie bezig te zijn en heel goed te kijken van wat die mensen eigenlijk doen. Nog even los van het feit dat je nog veel interessantere metafysische en, en, en andere filosofische vragen achter zit. Maar puur als methodolog, uh, me, ja, vanuit methodologisch oogpunt van onderzoek heel leuk, maar hoe moet je dat nou eigenlijk doen? Is parapsychologie al een super interessant vakgebied om, om naar te kijken en uh, niet zomaar uh, af te doen als van nou, wat een onzin. Toch ben jij denk ik misschien, nou, dat ik, ik kan het net zo goed verkeerd hebben of zo, maar ben jij de enige bedrijver van parapsychologie op dit moment in Nederland? Uh, ik ben de enige die ervoor uitkomt, laat ik het zo zeggen. Oh echt? Oh, wow. <laughs> Ken je er nog meer nou, die er niet voor uitkomen? Nou, uh, het is heel lastig om bezig te zijn met dit soort onderwerpen uh, op een wetenschappelijke manier. Uh, of tenminste in, in een academische context, laat ik het zo zeggen. Want het is namelijk helemaal niet moeilijk om een gedegen wetenschappelijk onderzoek uh, uh, op te zetten. Um, als ik kijk naar het werk dat ik doe, daar zitten geen uh, uh, belachelijk moeilijke technische foefjes of wat dan ook bij. Dit zou elke psycholoog kunnen doen. Maar er zijn een aantal redenen waarom het niet gedaan wordt. Nou, uh, voor een heel belangrijk deel is dat de manier waarop je geld voor onderzoek krijgt. Uh, de manier waarop er in de psychologie naar de parapsychologie gekeken wordt... Uh, want als je kijkt naar parapsychologie in een bredere context, uh, de mensen die hiermee bezig zijn, zijn veelal natuurkundigen, filosofen, verdwaalde biologen hier en daar. Psychologen blijven er verre van. Nou, dat is dus voor een deel een, een, een wetenschapscultureel aspect. Psychologen vinden het maar rare onzin, want uh, nou ja, parapsychologie. Uh, aan de andere kant is het ook gewoon een ontzettend lastig vakgebied om uh, als wetenschapper carrière in te maken... Want als wetenschapper wordt je beoordeeld op twee dingen. Uh, het aantal wetenschappelijke artikelen dat je publiceert... en vooral waar je ze publiceert... en de hoeveelheid geld die je binnenkrijgt. Nou, wetenschappelijke artikelen publiceren over de parapsychologie... dat kan best wel, maar dat gaat je niet lukken in Nature of in Science... of in, elk geval in de tijdschriften waar, uh, nou ja, waar een beoordelingscommissie... Uh, erg uh, van onder de indruk is. Nou, het tweede is, uh, geld binnenhalen voor je onderzoek is ook ontzettend belangrijk. Op het moment dat jij een, een beurs van een miljoen krijgt van uh, NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, of, of van de Europese Unie, nou dan heb je het wel gemaakt. Uh, op het moment dat ik een beursvoorstel naar NWO stuur en zeg: van, Nou, ik wil gaan onderzoeken uh, of mensen met hun gedachten een elektronisch dobbelsteenverslag kunnen krijgen, nou, dan krijg ik een briefje terug. Het was een erg interessant voorstel, maar probeert u het volgend jaar nog eens. Er is op dit moment maar één uh, belangrijke financier voor uh, parapsychologisch onderzoek. Dat is de Bial Stichting in Portugal. Um, dat is een uh, particuliere stichting. Uh, dat, dat is, uh, uh, die is opgericht door de oprichter van, van Bial, een grote farmaceut in, in Portugal... Nou, de... De directeur daarvan die stoort 1 miljoen van zijn eigen geld uh, elke twee jaar in een fonds. En uh, dat fonds dat keert dan geld uit aan mensen die zich bezighouden met grensonderzoek, en op name parapsychologie. Maar de grootste beurzen die je daar kunt krijgen, die zijn 40.000 euro. Maar ook daar is een beoordelingscommissie niet van onder de indruk, als ik daar mijn cv in lever, om, om bevorderd te worden tot hoogleraar of anderszins. Dus het is gewoon ontzettend lastig om carrière te maken in dit specifieke vakgebied. Uh, je, je moet daar wel uh, hele goede redenen voor hebben... en een goede basis voor hebben... om je bezig te kunnen houden met, met, met dit soort zaken. Ik heb het geluk dat ik een goede positie heb aan de universiteit. Dat ik een omgeving heb uh, die uh, nou, accepteert dat ik dit type onderzoek doe. Maar als jonge onderzoeker uh, is het bijna niet te doen... om hier vanaf het begin vanaf je carrière mee bezig te zijn. En, uh, ik zou het ook zeker niet aanraden... Uh, Heel simpel, je, je, je komt er gewoon niet, niet tussen. Uh, daarom zie je ook dat de meeste mensen die zich uh, professioneel bezighouden met het vakgebied. Uh, ja, het, het klinkt heel knullig, maar het zijn echt bijna allemaal oude witte mannetjes. die tegen het eind of na het eind van hun wetenschappelijke uh, carrière. Uh, nu eindelijk wel de tijd en gelegenheid hebben om uh, zich bezig te houden met dit soort zaken. Maar op, op heel veel wetenschappelijke congressen is het al qua diversiteit uh, verschrikkelijk beroerd. Bijna alleen maar witte mannen. Maar op parapsychologische congres is het echt helemaal te gebeuren. Uh, er zijn een aantal uitzonderingen. Je hebt in, in, uh, in het Verenigd Koninkrijk twee universiteiten... waar je dit vakgebied wel echt uh, in kan vanaf het begin. En in de VS zijn er één of twee universiteiten. Alleen is daar de insteek heel erg vanuit de klinische hoek. Uh, wat moet je doen met iemand die uh, geest in zijn huis heeft? Even los van het feit of daar nou echt daadwerkelijk geestmanifestaties zijn uh, als jij een poltergeist in je huis denkt te hebben dat is niet fijn daar moet je wat mee als behandelaar uh, en, en daar zijn die opleidingen dus vooral uh, op gericht maar uh, die experimentele parapsychologie het, nou, empirisch wetenschappelijk onderzoek naar dit soort vreemde verschijnselen het wordt allemaal gedaan in of private instituten of inderdaad door mensen die uh, aan het eind of na het eind van hun carrière uh, daar toch de gelegenheid voor zien uh, en uh, ja, ik ben denk ik een echt van de weinige uitzonderingen in Europa die het geluk heeft uh, ja, dat, dat ik er van kan uitkomen van dat ik dit soort gekke dingen doe en uh, dat ik ermee wegkom het, het was wel grappig dat je zelf begon over klinische parapsychologie want uh, ja, dat, dat fascineerde me eigenlijk ook wel dat, wat, dat, dat, uh, dat begrip en, en wat nou precies een klinisch parapsycholoog uh, doet en betekent voor iemand nou, dit, dit, dit zit vooral in uh, Duitsland, uh, Engeland, Frankrijk... ...heb je mensen die zich hiermee bezighouden. Um, op het moment dat je een, een uh, laat, laat zeg maar, trekken ...een bijzondere ervaring hebt... Uh, ...een geestverschijning, een poltergeist, uh, uitzonderlijk toeval in je leven... ...of noem maar op. Dat zijn voor mensen vaak uh, behoorlijk ingrijpende ervaringen. En uh, het kan leiden tot... Uh, nou, echt psychische klachten. Kijk, het moment dat jij uh, ervan overtuigd bent dat het spookt in jouw huis... Uh, dat, dat is echt niet fijn. Als je naar een regulier uh, psycholoog gaat... Dan, dan is het best wel lastig voor een, een hulpverlener om daarmee om te gaan. Uh, als je kijkt naar de, de psychologische hulpverlening... hoe uh, die hele GGZ uh, in elkaar zit... Uh, diagnostiek zit heel vaak rondom uh, wat we noemen de DSM-5... de Diagnostic and Statistical Manual... Uh, en die DSM die is uh, voor een heel groot deel uh, gebaseerd ook op, op culturele aspecten. Hè? Dus iemand met een westerse achtergrond die geest in zijn huis ziet, die zal waarschijnlijk een psychiatrisch probleem hebben. Iemand met een niet-westerse achtergrond, bijvoorbeeld een Ghanese achtergrond, die communiceert met geesten, daar is hoogstwaarschijnlijk niks mee aan de hand, want het is veel meer ingebed in de cultuur daar. Maar ja, wat nou als je als, als westerse iemand bij een klinisch psycholoog komt en zegt, ja, het spookt in mijn huis. Um, dat is best wel heel lastig. Nou, de klinische parapsychologie uh, is heel erg gericht op dat soort uh, gevallen. Dus ik heb uh, zelf het, het genoegen gehad om, om echt uitgebreid te kunnen spreken met één uh, met iemand uit de club in Duitsland, uit Freiburg, uh, Wolfgang Vach. Uh, dat, dat is iemand die echt gespecialiseerd is in dit specifieke vakgebied. En uh, hij zegt ook: van ja, op het moment dat ik naar iemand toe ga, de manifestaties of. of, of, of wat er daadwerkelijk aan de hand is, dat interesseert me niet zo. Het gaat veel meer echt om uh, wat zit achter? Nou, nou is er in, in dat hele instituut in, in Freiburg, dat is ook al vrij theoretisch gedreven, die zitten heel erg op uh, de analytische psychologie van Jung. Meer specifiek op een idee dat Jung heeft ontwikkeld met de natuurkundige Wolf en Pauli. Um, namelijk het idee van, van de zogenaamde Unus Mundus, een, een model of metafysisch model waarin ervan wordt uitgegaan dat, uh, dat je naast het materiële aspect van de wereld, dat we waar kunnen nemen, dat er ook nog een immaterieel aspect is van de wereld, zeg maar een soort achterkant. Uh, die achterkant staat dan vooral uit, uit mentale uh, aspecten. En uh, via die nou ja, mentale wereld, uh, volgens Jung jong dan collectief onbewuste, zijn we ook, of kunnen mensen ook met elkaar verbonden zijn. En op het moment dat je daar dus gekke samenhangen hebt, of, of, of dingen die, die uh, niet helemaal spaak lopen, uh, kan dat leiden tot verstoringen in de echte wereld volgens dit model. Dus wat die meneer Vach doet, het is die gaat gewoon Jungiaanse analytische psychotherapie geven aan zijn cliënten. En... Uh, hij zegt dus ook van ja, nou, op het moment dat we dan dus bijvoorbeeld een, een familiesetting doen... of uh, het blijkt dat iemand een... een, een, een opgekropt angst heeft of, of uh, in conflict is met zichzelf en met zijn omgeving, ja, dat dat zich kan uiten in uh, het ervaren van dit soort verschijnselen. En Vach en zijn groep zeggen ook heel nadrukkelijk het ervaren van dit soort verschijnselen, want zij doen geen onderzoek naar de verschijnselen zelf. Dus op het moment dat jij uh, meneer Vach belt, dan komt hij niet aanzetten met een uh, willekeurige getallenmeter, een videocamera en dat soort dingen om de verschijnselen echt vast te leggen. Ja, dus vanuit zijn perspectief is het, nou, die verschijnselen prima, of ze zijn of niet zijn, dat is niet relevant, maar jij hebt een probleem, we gaan het probleem aanpakken. Dat ja. ja, doen ze dan vaak dus wel naar aanleiding van die verschijnselen, die worden wel als aanleiding genomen in dat soort therapieën en gesprekken. Maar uh, ja, het gaat eigenlijk altijd over dieptepsychologie, analytische psychologie en uh, in, bijna altijd houden die verschijnselen ook op als dan het primaire probleem uh, is opgelost. Dus dat, dat is heel erg vanuit het perspectief van die klinische uh, parapsychologie. Vandaarin daarin wordt het, uh, ja, de parapsychologische manifestaties gezien als een, een, ja, een klinisch psychologisch probleem en ook op die manier aangepakt. Het doet mij denken. We hebben voor onze aflevering over geesten in huis. Hebben we ook met een. Ja, ik weet niet of ze zichzelf een medium noemt. Maar wij noemen daar voor het gemak even een het medium. Mocht, ja. Het mocht. En zij had het er ook over dat zij. Als zij naar huizen ging waar mensen uh, last hadden. Of ervaringen hadden met geesten in huis. Dat zij ook niet zozeer bezig was met die geesten in huis. Als ik het goed heb onthouden. Maar veel meer met wat speelt er bij jou? Wat speelt er bij jullie? En daarmee aan de slag ging. En dan inderdaad heel vaak. Uh, wat jij eigenlijk zegt vanuit die klinische psychologie. Of, uh, sorry, uit niet klinische psychologie. Maar ja, parapsychologie. Ja. Uh, dezelfde ervaring had. Dat inderdaad die, de, de, dingen, de, de entiteiten of geesten verdwenen... naarmate dat probleem wat er eigenlijk speelde... of wat er nog meer speelde met mensen zelf... als dat werd opgelost. Maar nou ja, zij deed dat dus vanuit het mediumschap. Maar uh, met eenzelfde soort uh, gedachtegang. Ja, nee, dat is inderdaad iets, iets wat je... Um... Vaker uh, hoort ook in die hele uh, uh, parapsychologische hoek... Kijk, een van de idiote dingen in, in die hele parapsychologie is natuurlijk... Uh, waarom... Ah ja, als, als wij vinden van dit, dat dit soort dingen uh, bestaan... En dan laten we het dan niet eens hebben over manifestaties... Maar over hele saaie labbevindingen van... van uh, mensen kunnen met hun gedachtenkracht... Uh, um, een, een, het opgooien van een muntje be zodanig beïnvloeden dat we van 50% kop, 50% munt naar 51% kop, 49% munt gaan. Als dat inderdaad robuuste bevindingen zijn, ja, waarom uh, lukt het sceptici dan niet om ze te herhalen? Nou, een van de theorieën die er dus is, dat er heel veel ook te maken heeft met... Uh, ja, Hoeveel mensen zitten er eigenlijk te kijken naar zo'n fenomeen? Nou, dat is natuurlijk een beetje om te zeggen: van ja, als er iemand meekijkt die er niet in gelooft, dan lukt het niet meer. Maar dat is wel een van de uh, ideeën die uh, uh, toch wel leeft nu op dit moment in, uh, in de onderzoeksgemeenschap. Het nou, hele idee van de klinische parapsychologie is daar ook op gebaseerd. Op het moment dat jij uh, een, een, een ja, vreemde, zeg maar, in zo'n zo zo uh, setting hebt. Hè, dat is een, een, wordt eigenlijk altijd beschouwd als een, een, een, een systeem. Je hebt een huis waarin manifestaties zijn en waarin nog een familie woont. Die familie samen met dat huis is, is, is, is een bepaald systeem. Op het moment dat je daar een nieuw iemand, een nieuwe waarnemer uh, uh, neerzet... Ja, dan doorbreekt dat dat cirkeltje en dan gaan die manifestaties weg. Uh, daar is natuurlijk heel weinig wetenschappelijk aan. Op het moment dat je zegt van nee, uh, ik heb hier een bepaald fenomeen... maar alleen ik kan het waarnemen, ja, dat, dat schiet niet op natuurlijk... Maar heel pragmatisch gezien, het werkt dus wel. Uh, op het moment dat je dus inderdaad wat doet aan dat systeem, van die manifestaties weggaan, ja, heel pragmatisch gezien zou ik zeggen: ja, kijk, als het werkt, dan werkt het. Als wetenschapper is het natuurlijk uh, wat jammer om uh, de verschijnselen waarin je geïnteresseerd ge ge ge bent te zien verdwijnen, zodra je er met een, een loop naar gaat kijken. Maar uh, als psycholoog of als behandelaar is het natuurlijk precies waarnaar je op zoek bent. Ja, want een klinisch parapsycholoog is in wezen gewoon op zoek naar de, de oplossing voor het probleem en niet voor de, naar de oorzaak van het ja. probleem. Ja, precies. Nou ja, of, of beter gezegd. Um... De oorzaak van het probleem zou net zo goed kunnen zijn dat die mensen zichzelf. Uh, dat je denkt dat er iets is. Uh, dat het een, een ja, collectieve zinsbegogeling Dat klinkt heel naar. Maar in, in de, de psychologie en psychiatrie zijn een heleboel interessante uh, fenomenen beschreven. Uh, waarin sociale beïnvloeding. Uh, waarin bepaald uh, geloof in het al dan niet uh, aanwezig zijn van. van um, of een bepaalde levensovertuiging... hele grote invloed hebben op hoe jij de wereld waarneemt. En dat zijn geen parapsychologische fenomenen... maar uh, gezuide psychologische fenomenen... die wel een, een effect hebben op, op wat jij ziet of wat jij meent te zien. Um, voor een klinisch parapsycholoog is dat helemaal niet relevant. Waar het om gaat is, iemand heeft een probleem. En of dat nou een echte geestmanifestatie is... of uh, een, een gedeelde psychose binnen een gezin... Dat is niet interessant. Het probleem moet opgelost worden. En, en hoe je dat doet, uh, maar dat is dus inderdaad met die dieptetherapie... Uh, en, en uh, het verschijnsel serieus behandelen. Maar het verschijnsel zelf is minder relevant. En voor mij als onderzoeker is het verschijnsel juist wel relevant. En dat, dat is een beetje het uh, uh, voornaamste verschil, denk ik. Uh, ja, ja, je stipt even het, het, het collectief onderbewustzijn uh, aan... En uh, in je boek heb je het ook uh, over je, je eigen theorie over het uh, Q-continuum. Ja, daar zitten parallellen tussen, als ik het goed heb begrepen. Ja, er zitten wat parallellen tussen. Kijk, het uh, uh, idee dat ik in mijn boek uh, aanstip. Kijk, het hele idee van Q-continuum is natuurlijk gewoon een dikke knip al gestart. Er zit het boek vol. Ik af, ja. En gelukkig niet naar Q-enorm. Ja, nee, nee, gelukkig niet. Nee. Nee, het is puur consensualia. En uh, het idee is... Uh, uh, het lijkt een beetje op, op dat uh, collectief onbewust... Het idee van die hoedersmoeders van, van, van, van Jung en Poudy, maar uh, toch weer net niet. Kijk, uh, als je puur metafysisch uh, gaat kijken, of, of ontologisch... Uh, la, la, laat ik het uh, eventjes netjes bij, bij de naam noemen. Uh, in de filosofie heb je een hele tak van sport die zich bezighoudt met... Uh, Welke dingen bestaan nou echt en welke dingen bestaan niet echt? En dat, dat heet dan ontologie. Een van de belangrijke vragen die je zelf kunt, uh, kunt stellen is... Uh, zijn bewuste ervaringen dingen? Als ik een, een model maak van de wereld... en als ik vandaag ga denken over uh, nou, welke dingen bestaan nou echt? Uh, atomen, moleculen. Ja, een molecuul bestaat weer uit atomen. Bestaat het molecuul dan echt? Ja, uh, daar, gaan daar zijn die ontologen mee bezig. Maar bewuste ervaringen bestaan niet echt. Nou ja, volgens mij wel. Dat, dat is voor mij de hele kern van mijn denken over bewustzijn. Het feit dat ik bewustzijn heb. Ik zeg maar heel erg sterk gebaseerd op, op, op wat Descartes al zei. Ik denk dus ik besta. Uh, dat is voor mij de basisaanname. Maar dat betekent dus dat die bewuste ervaringen echt moeten bestaan. Dus als ik het uh, universum moet beschrijven als uh, filosoof, metafysicus of, of natuurkundige. Dan moeten voor mij die, die, die bewuste ervaringen ook een plekje krijgen in... Het universum. Um, dus het universum kan niet alleen bestaan uit uh, uh, bosonen, leptonen, quarks, fermionen en, en al die elementaire deeltjes, want dat is allemaal materie. Uh, ergens moet ook bewuste ervaring kunnen bestaan. Dus wat ik eigenlijk gewoon heb gedaan is echt prima, natuurkundig. Uh, al je soep elementaire deeltjes, fantastisch, hartstikke mooi. Ik zet daar ook een hele grote soep met bewuste ervaringen, qualia, bij... En waar het dan uh, spannend wordt, is te kijken van ja, maar hoe knopen we die dan aan elkaar? Um, nou, op zich is dat helemaal niet zo heel erg uh, spannend, want als je kijkt naar de hersenwetenschap op dit moment, uh, dan doen we dat al heel erg door te zeggen de geest is wat het brein doet. Dus een bewuste ervaring van uh, nou ja, het zien van jullie uh, op mijn beeldscherm, of dat jullie mij op mijn, uh, jullie beeldscherm zien dat betekent eigenlijk heel simpel dat mijn brein zich in een bepaalde toestand bevindt dus alle deeltjes die zich in mijn brein bevinden bevinden zich in een bepaalde toestand en die toestand die kan ik één op één koppelen aan een bewuste ervaring die nou, ergens in een groot vat zit en uh, even heel plat gezegd als ik dat voor elk brein uh, dat in staat is tot het hebben van bewustzijn doe Misschien dus hoeft het niet eens voor elk brein, of voor elk systeem, of noem maar op. Als je dat voor elke uh, uh, natuurkundige toestand in het universum één bewuste ervaringen bij kan trekken, dan is dat in principe hetzelfde als zeggen, um, bewustzijn is wat het brein doet. Want ja, het zet ze één op één bij elkaar. Nou, wetenschappelijk gezien, of, of van, vanuit een... een Verklarend perspectief is het ook handig, want dat betekent dat die bewuste ervaringen bestaan wel, maar ze doen niks. Um, ik heb ze niet nodig voor het verklaren van, van, van, van wat dan ook. Het is gewoon één op één gekoppeld aan een bepaalde toestand van het universum. Nou, is het. Um, in de, uh, ik ben op dit idee gekomen op het parapsychologisch congres, waar ik dus twee jaar terug, anderhalf jaar terug was. En toen ik met uh, een kosmoloog zat te praten, Bernard Cardi ik al eerder noemde, die een heel erg wazig in eerste instantie verhaal had over parallele dimensies en, en hoe uh, hogere dimensies ervoor zou kunnen, kunnen zorgen dat je paranormale verschijnselen wel kunt verklaren. Maar al pratende na uh, het diner kwamen we er eigenlijk achter van dat we het heel erg uh, hetzelfde dachten. Want wat hij eigenlijk bedoelde met zijn verhaal over hogere dimensies, is een, een idee dat heel erg uh, lijkt op het verhaal wat ik in, in mijn boek vertel. Namelijk dat als je uh, bewuste ervaringen of, of een bepaalde uh, nou ja, ervaring niet één op één koppelt aan een uh, toestand van het universum... of een toestand van mijn brein. Maar als je daar een beetje uh, ruimte tussen laat... Zeg maar een soort kansverdeling van maakt... dat je dan ineens wel allerlei rare verschijnselen... die volgens uh, parapsychologen uh, bestaan... Kan, zou kunnen verklaren. Nou, hoe werkt dat dan? Uh, normaal gesproken, stel dat ik mijn brein uh, heb op... Uh, nou, wat hebben we nu, vijf uur... Uh, de toestand van mijn brein. Uh, vijf uur 's middags op uh, dit specifieke data, deze specifieke datum. hoort bij bewuste ervaring. op 22 december, vijf uur 's middags. Maar wat nou als dat geen één op één koppeling is? Wat nou als ik heel af en toe, door wat voor oorzaak dan ook. net heel eventjes een verkeerde koppeling doorkrijg? Dus mijn brein, fysieke toestand. vijf uur 's middags, 22 december. wordt heel even gekoppeld met. bewuste ervaring. 22 december, vijf minuten over vijf. Dan heb je ineens iets wat je een voorgevoel zou kunnen noemen. En dat is eigenlijk het, het model dat in dat uh, Q-continuum beschreven wordt. Uh, het is dus eigenlijk een, een, een, een net een hele kleine uitbreiding... op wat eigenlijk elke hersenonderzoeker op dit moment zegt. Namelijk, de geest is wat het brein doet. Alleen, ik trek het net eventjes iets verder. Ik zeg van, nou, het is niet gelijk aan... Maar er zit een soort kansverdelingje overheen, waardoor af en toe gekke dingen kunnen gebeuren. Mm -hmm. En of dat klopt of niet, dat weet ik natuurlijk niet. Maar je kunt op grond van zo'n model wel vrij concrete voorspellingen doen. Namelijk, um, als dat inderdaad zo is en als uh, uh, er af en toe gekke dingen gebeuren op basis van een kansverdeling, dan zou je dus uh, eigenlijk moeten zeggen dat paranormale... Uh, uh, verschijnselen zich vooral voordoen, uh, nou ja, haast rondom de meest waarschijnlijke uh, koppeling tussen uh, jouw breintoestand en een bepaalde bewuste ervaring. Um, dus als jij een voorspellende droom hebt, uh, dan zal het eigenlijk bijna altijd gaan over iets wat zich vrij snel voor zal doen en vrij dicht bij jou in de buurt in plaats van dingen die aan de andere kant van de wereld gebeuren over drie jaar. Hmm. Nou, dat zijn dingen die kun je, uh, grappig genoeg, kun je die toetsen. Uh, er zijn databanken van uh, enorm veel uh, paranormale ervaringen... die mensen hebben opgestuurd naar allerlei stichtingen en noem maar op. Nou, als je dit van tevoren netjes opschrijft... van nou, ik verwacht dit en dit uh, aan patroon in paranormale ervaringen... en dat stuur je op naar een wetenschappelijk tijdschrift... en dan ga je je analyse doen van al die databanken... dan zou je dit soort ideeën dus kunnen toetsen. Nou, dat is dus een van de dingen die ik het komende jaren... Uh, Zodra we weer een beetje uit de corona-perikelen zijn, uh, gaan doen. Maar je zou het wel op perspectief, dus ook prospectief, zeg maar, vooruitkijkend kunnen doen. Dus uh, een van de voorspellingen die ik bijvoorbeeld doe, is als heel veel mensen tegelijkertijd dezelfde soort ervaring hebben. Uh, dan zou je dus verwachten dat daar wat vaker, uh, nou ja, puur op grond van kans, uh, dingen de soep indraaien. En uh, dat mensen dus. Een stukje ervaring van iemand anders oppikken. Dat is ook een van de dingen die ik beschrijf in, in, in, in het boek. Nou, het dus synchroniciteit, uh, valt dat dan ja, onder? ja, inderdaad. Dat is ook uh, in, in dit hele denken, heeft dat alles te maken met uh, het kansenmodel, hè? Zeg maar die kansverdeling die onder uh, die koppeling tussen jouw hersentoestand en een bepaalde bijhorende bewuste ervaring uh, ligt. Dus mijn, mijn voorspelling uh, die ik in het boek deed, en een beetje in de hoop dat er een, uh, een, een leuke EK of WK-finale zou zijn dit jaar, naast nou ja, dat er weer niet. Maar dat we dus inderdaad op momenten dat we met z'n allen hetzelfde zitten te doen, en het liefst met zoveel mogelijk mensen, dat dat de momenten zijn waarop mensen vaker een vreemde ervaring rapporteren. Nou, dat is ook iets dat kun je van tevoren vastleggen. en uh, ook toetsen. Dus uh, ja, Olympische Spelen volgend jaar, maar eens kijken uh, als die doorgaan, uh, hoe het dan uh, gaat. Uh, is het ook voor te stellen dat er misschien mensen zijn die een bepaalde uh, grotere mate van gevoeligheid hebben voor het Q continuum, om het maar even zo te zeggen? Ja, dat kan. Uh, ik, ik vind dat wel lastig te zeggen. Ik heb uh, als je het hebt over individuele verschillen in. in, in uh, nou ja, Paranormale vermogens of, of uh, noem maar op. Daar is uh, best wel heel wat onderzoek naar gedaan in uh, de experimentele parapsychologie. En uh, er zijn bijvoorbeeld dingen uitgekomen als de mensen die creatief zijn, die zijn, hebben vaker paranormale ervaringen uh, of, of doen het beter op allerlei experimentele taakjes. Nou, dat zou dus in dat Q-continuum idee uh, betekenen dat, uh, dat je daar gevoeliger voor bent of dat je vaker... Uh, de, de, koppeling uh, tussen jouw hersentoestand en bijbehorende bewuste ervaring... dat daar wat meer va variabiliteit in zit. Uh, het lastige is alleen dat uh, dit soort individuele verschillen... of het meten van individuele verschillen... Uh, dat dat vaak de, uh, nou nog wel eens de soep in gaat. Hè? Dus in, mijn, uh, in het boek beschrijf ik ook een experimentje... dat ik samen met, met Dick Bierman heb gedaan... waarin we dus ook uh, graag wilden kijken... Van, van kunnen we nou een taak verzinnen waar je gewoon echt herhaaldelijk ook hetzelfde uh, uitkrijgt. Dus, dus een, een parapsychologische taak, waarbij we echt robuust kunnen laten zien van yes, hier krijgen we altijd een resultaat uit. Nou Daarvoor hadden we bedacht, dan gaan we mensen eerst screenen, dus creativiteitsvragenlijst afgenomen, want dat is wat de collega's allemaal zeggen. Creativiteit en de mensen die veel mediteren, dat zijn de mensen die vaker uh, paranormale uh, ervaringen hebben. Nou, netjes van tevoren afgenomen, een hele grote groep studenten getest, uh, gekeken naar hun scores op zo'n zo paranormaal taakje. Nou, op een paranormaal taakje zijn altijd wel mensen die hoog scoren, puur op grond van toeval. Maar dan kun je dus wel kijken of zijn dat dan ook de mensen die het meest creatief zijn. Ja, bij ons waren het dus de mensen die het minst creatief waren, dat was nog statistisch ja. interessant ook. Dus ja, ik vermoed dat er een, een, een ongetwijfeld individuele verschillen zijn in, in mensen die gevoeliger zijn voor, voor paranormale ervaringen of, of waarbij die kansverdeling in dat hele continuum wat, wat losser uh, aan elkaar zit. Maar of je dat ook echt kunt zeggen van oh, dat soort mensen, uh, dat zijn de mensen die vaker dit soort ervaringen hebben, dat betwijfel ik. Waren er nou ook nog uh, online dingen waar mensen aan mee konden doen of zei je ook niet dat er testjes waren waar... Uh, die uitgezet waren, die jij had uitgezet of ben ik, dan haal ik nu dingen door elkaar? Nou, er zijn een aantal uh, experimentjes waar mensen wel mee kunnen doen ja. uh, nou heel slecht, maar die link heb ik natuurlijk niet uit mijn hoofd maar die kan ik jullie wel eventjes ja, we in de uh, Elektronisch van voorzien ja, kijk en als uh, uh, ik, ik uh, heb net vorige week met uitgeverij Nieuw Amsterdam een uh, nieuw contract uh, voor een boek dat echt zuiver over parapsychologie gaat ja, en ik, dus, dan zie uh, uh, ik je nog een keer uit top, hartstikke leuk Oh, gaaf. Jij ja, kan niet wachten. Dat vind ik echt heel leuk. <laughs> <laughs> uh, nou ja, de rest is niets anders dan... Uh... Nee, nee, nee. Oh. Uh, we hebben altijd, uh, dat doen we eigenlijk altijd zelf. We hebben aan het eind van de podcast altijd een tip, een mediatip over het onderwerp wat we behandelen. Nou, weet ik persoonlijk geen mediatip over parapsychologie. Maar toen dacht ik, misschien heb jij nog een toffe film, boek, iets waar parapsychologie in voorkomt. liefst fictie, uh, die jij kan aanraden. Nou, als je een, een, een leuke uh, schrijver uh, zoekt, nou, dat gaat niet, niet alleen over parapsychologie, maar uh, dat is het boek uh, Exhalation van, van Ted Chiang. Uh, Ted Chiang is een uh, Amerikaanse uh, science fiction schrijver en uh, hij schrijft korte verhalen. En wat echt ontzettend gaaf is aan, aan zijn verhaal, is dat hij... Uh, aan het eind van zijn boek altijd netjes een, een, een soort uh, inspiratielijstje heeft. Nou, hier heb ik het op gebaseerd. En hij heeft een aantal verhalen geschreven, waaronder dus Exhalation Dat is een van die korte verhalen. Die dus gaan over uh, te, ja, echt best wel pittige theorieën over bewustzijn. Maar waar hij dan dus een science-fiction verhaal van maakt. En dat is uh, dus Exhalation heet dat. En dus hij heeft daar een aantal uh, zitten verhalen over tijdreizen. Zitten verhalen inderdaad over echt bewustzijn, uh, waar dat vandaan komt. Uh, dat is echt een aanrader die misschien niet direct parapsychologisch is, maar wel in de bredere context uh, echt ontzettend leuk is om, uh, uh, om eens in te lezen het allermooiste daaraan vind ik zelf uh, dat je dingen ook echt begrijpt uh, juist omdat het, dat er een verhaal van gemaakt wordt nou, dat doet het echt gewoon hartstikke goed, dus dat is echt een aanwaarder Exhalation van Tab Chan oh, superleuk, ik ga hem ook zelf lezen ja, we houden ja. allebei van science fiction dat komt sowieso goed uit oké bedankt hey, hard... voor je tijd en je, en je, en je input. Echt heel erg, heel erg tof. Nou, Thomas. Jij was on a roll tijdens ons interview over parapsychologie. Ja. ja, ik moet eigenlijk zeggen jouw interview. Want je was, wat ik zei, je was on a roll. Ik vind het gewoon een heel leuk onderwerp. Ja, en dat vind ik ook wel heel leuk. Dus echt, ja, ik vind het heel grappig om te merken dat het echt jouw onderwerp is. Ja, het is, ik vind het heel fascinerend. Als je, nou ja, ik ben natuurlijk een beetje sceptisch en dan vind ik het extra interessant... Nou ja, dat, uh, dat er mensen zijn die uh, ja, wetenschappelijk gebaseerd onderzoek uh, doen... Naar, naar fenomenen waarvan je ja, in twijfel kan trekken of ze wetenschappelijk zijn of niet... Mm -hmm. Ja, dat blijft me gewoon fascineren. Ik vind, het, ik vind het leuk. Ik heb natuurlijk ook zelf psychologie gestudeerd. Ja. En uh, dus daarom heb ik een beetje een, beetje een achtergrond daarin. Uh, niet dat ik psycholoog ben of zo, ik ben niet afgestudeerd. En, uh, maar toen ik ging studeren, was er dus ook in Utrecht geen afdeling. Je kon niet parapsychologie gaan studeren of zo. En, uh, Had je het anders gedaan? Nou, misschien had ik dan wel mijn studie afgemaakt, ja. wie weet. Als je een scriptie had geschreven, kunnen schrijven over dit soort dingen. Ja, ik weet niet wat, hij, wat Jacob ook zei. Het is uh, niet één vakgebied waar je waarschijnlijk een hele carrière op, op kan bouwen. Daarnaast komt er gewoon ook heel veel filosofie bij uh, kijken... Wat, waar ik toen niet mee in aanraking kwam bij psychologie. Want dat was ja, puur op, uh, gebaseerd op nou, ja, de DCM5 en uh, wat bekende... Dingen zijn in de, in de psychologie. Mm -hmm. Niet zozeer het onderzoeken naar psychologie. Aan de andere kant, als ik psycholoog was geworden, had ik geen klinische gedaan. Dan mm -hmm. was ik wel onderzoekspsycholoog geweest. En ja, het had net zo goed gekund dat ik, dan, uh, dat ik daar toch mee door was gegaan. En uh, dat je nu met een parapsycholoog -psycholo aan tafel zat. Dan had nou. ik met een Thomas uit een parallel universum. Oh nee, dat, niet. dat had ik niet jou jezelf kunnen laten interviewen. Dat was wel jammer. Nou ja, ik dacht, dan had ik met de Thomas in een parallel universum Thomas, de parapsycholoog, kunnen interviewen. Maar dan had ik iemand anders moeten vinden om die andere alternatieve Thomas te interviewen. Ja, dat hangt er maar vanaf hoe de, de multidimensionale werkelijkheid eruit ziet. Misschien kan het alsnog. Misschien kan het alsnog. Maar, op het moment uh, dat, dat we zo'n uh, apparaat uitvinden dat je je eigen alternatieve versie kan interviewen, dan. Uh, zijn jullie de eerste die het hoort? Ja, inderdaad. En we waren ook dus nog eigenlijk anderhalf jaar te vroeg. Want onze Jacob Jolij gaat gewoon nog een. ...boek schrijven over parapsychologie. Ja, te, parapsychologie is hot. Ja, kennelijk. <laughs> ja, dat zal je net zien. Maar uh, ja, hey, en wat is je het meest bijgebleven van het gesprek? Nou, ik vond het gewoon over het algemeen gezien heel leuk... ...om iemand uh, die zich actief bezighoudt in dit veld... gewoon ...te horen praten over, uh, over parapsychologie. En uh, nou ja, ik denk ook wat ik heel kort aanstipte... wat wat parapsychologie kan betekenen voor de rest van de, van de wetenschap. Mm -hmm. ja, dus uh, als je kijkt naar onderzoekstechnieken of dat soort dingen... Um, is het haast een soort van wetenschapsfilosofie. Mm -hmm. En uh, ja, die meerwaarde vind ik interessant om, om, om, om, om naar, te, naar te luisteren. En ook om te horen dat er... Ja, dat er toch ook uh, binnen zo'n wetenschappelijk uh, gebied... ook fenomenen zijn, ook al zijn ze letterlijk heel klein... Mm -hmm. en dus bijvoorbeeld de invloed, invloed uitoefenen op zo'n toevalsgenerator... wat niet anders een, is dan een apparaat... wat bepaalde deeltjes aan het uh, uitsturen is... dat die op een of andere mysterieuze manier toch uh, te beïnvloeden zijn. Ja. Dat er, daar er een soort van schemergebied is ook in wetenschap, hè, waar hij zich uh, dan, uh, dan op richt, uh, Ja, vind ik behoorlijk fascinerend. Het is, het is iets anders dan dat je zegt van, nou ja, uh, dit bestaat niet en dat bestaat wel. Weet je wel? Ja. Dat, die, die denkwijze, nou die heb ik heel vaak. En het is ook wel eens verfrissend om te horen van, uh, ook al gaat het over hele specifieke en hele kleine en hele ja, nou ja, rare dingetjes, zeg maar dat een wetenschapper daar ook wel uh, ja, zijn twijfels bij kan, bij kan zetten... zonder dat je gelijk iets in de hoek zet van het is wel of het is niet zo. Mm -hmm. Dat je zegt van nou, ik heb een theorie om het misschien... bepaalde fenomenen met, uh, vanuit de wetenschap ook nog te kunnen verklaren. Terwijl ik in principe, te, voordat we deze podcast begonnen... Uh, heel stellig was uh, en nog steeds wel ben aan bepaalde dingen. Maar het is, het is interessant om te horen dat daar een soort van begin je te shiften niet? in je perspectief. Merk ja, je dat kan, dat om of? heel eerlijk te zijn... Uh, <laughs> ja. uh, uh, 0,01 procent. Nou, of we het toch over dus kleine uh, dingen hebben. Ja, ja, een klein beetje. Ja. Leuk. Ja. ja. Dus uh, de, dat is voor mij best wel een... Uh, uh, een uh, ja, hoe zeg je dat? Een, een, in, een insight of zo. Ja. Ik weet niet hoe je dat in mooi Nederlands zegt. Een inzicht? Een inzicht. <laughs> Zo simpel kan het zijn, hè? Ja. Nee, uh, ja, ik vond het behoorlijk inzichtelijk, ja. ja. En ook om, uh, om te zien van, uh, ja, je, je hebt natuurlijk wel te maken met bepaalde vooroordelen binnen de wetenschap. Als je je in zo'n ter, terrein waagt. En ik vond het leuk om te, om te horen van iemand die het dan toch... Uh, ja, blijkbaar is het een soort van, zijn er mensen mee bezig die er niet vooruit durven komen? En, ja. Uh, hij is in ieder geval de enige die dat gewoon rustig wel doet. En ze en, daar dus inderdaad ook niks van aantrekt. Toen ik aan het begin vroeg zo van... hey, wat denk je dat je collega's ervan zeggen... dat je nu in een soort paranormale podcast uh, zit? Toen ja. ik iets had van... Ja, ik kan me schelen wat mijn collega's vinden. Nee, en dat, zou, ja. dat vind ik ook een hele goede, uh, goede houding. Ja. En, uh, ook al waren wij de meest zweverige podcast... Hij heeft gewoon zinnige dingen te zeggen over, uh, over dit soort onderwerpen. Dus waarom zou je niet uh, een interview... Uh, doen en, nou ja, omdat je ja. inderdaad dus bang bent voor je imago of uh, van, oké, okay, ik ga wel uh, met de NRC praten over deze onderwerpen, want NRC is uh, weet je, daar kan ik me wegkomen met collega's, maar podcast het dwaaligt over paranormale of onverklaarbare zaken. Ik ben even onze ondertitel vergeten. Ja, doe je dat? Uh, dat wordt te obscuur voor, uh, ja. voor mijn uh, imago of zo. En ja. ik vind het heel leuk dat hij dat dus, dat hij zegt van, ja, kom, hij, het maakt mij niet uit. Doe het gewoon. Ja, ja. nee, ik ook. Dat vond ik ook heel leuk. Ja, ja. Verder merk ik wel, ik vond het heel interessant... ik vond zijn boek ook interessant om te lezen... dat de parapsychologie duidelijk niet mijn onderwerp is. En niet omdat het ingewikkeld is... maar omdat ik merk dat... ik denk dat ik het meeste aanging op uh, zijn Q-continuum... waar ja. hij eigenlijk zelf ook nog wat minst zeker over is of zo. Hij, hij, is, hij zegt er zelf van in zijn boek over... het is maar gewoon een, een theorie om bepaalde zaken... een, een verklaring mee te, te kunnen geven. Ja. Of, ja. Het een soort van, van of een startpunt is, of een handvat om te kunnen denken over bepaalde zaken. Ja, ja. Uh, Maar het wordt, het wordt al snel abstract, vooral als je het over bewustzijn uh, hebt. Ja. En, uh, dingen als uh, Schreudinger's uh, kat en. Uh... Wat ik wel heel leuk vond, en daar had ik inderdaad wel eens van gehoord. En ik vind op zich, denk ik, ik ben ook inderdaad nou, niet. Abstractie is ook niet mijn sterkste kant, maar ook dat ik iets heb van. Hey, je favoriete uitdrukking, dat ja. ik iets heb van. Uh, dat ik toch merk dat ik dingen niet verklaard hoef te hebben of zo. Ja. Dat ik ja, nou, dat, daar dus inderdaad wel heel erg. Uh, en dat is juist prima, maar heel anders daarin sta dan jij bijvoorbeeld. En duidelijk dan uh, als uh, Jacob. Uh, nou, het is in principe niet een vraag uh, die we. ...vaak stellen bij, de, bij onze podcast... ...ook al zijn we nog maar drie afleveringen oud. Mm -hmm. uh, het gaat ons niet zozeer over... Uh, van ...wat is nou de verklaring... ...van een bepaald fenomeen. Mm -hmm. Maar meer... Uh, de, uh, ja, ...wat onze gasten... Uh, ...hoe hun eigen... Uh, er ...ervaring is... ...met dat soort zaken. Ja. Uh, bijvoorbeeld met Tarot. van Waarom leg je het? Van, vind je het leuk om te leggen? En niet zozeer van... ...waarom werkt Tarot? Weet je wel? Dat is wel een vraag die ik me... Die ik mezelf af en toe stel, mm -hmm. maar het is niet per se waar we mee bezig zijn hier in de podcast. Nee, niet zozeer in de podcast, maar zeg maar aan uh, zich uh, het het wetenschap onder de, onder het wetenschappelijk onderzoek doen, dat ik daar ja, dat ik bij sommige dingen iets heb, ja, dus daar ja, nou ja, dat ik daar een soort van uh, ja niet uitga of zo, want ik vond het ik vond het echt heel leuk om, om te horen en ik vond het ook heel interessant om om te horen, maar ja. dat ik op een gegeven moment iets heb van voor mijzelf hoeft het niet allemaal verklaard te zijn. Nee, de fascinatie voor het onderwerp... ligt bij jou niet bij de verklaring van het, van het nee. fenomeen... maar bij het fenomeen zelf. Nee, en dan denk ik wel de tegelijkertijd ook wat, wat hij zei... wat waar het uh, uh, over ging aan het begin zo van... Ja, wil je, als je dit gaat doen, dan moet je ook bereid zijn... dat je uh, hypothese uh, die je misschien heel graag bewezen wil zien... niet bewezen wordt. Dus denk ik, oh, misschien is het mijn kop in het zand steken... en niet willen zien dat dingen wel of niet zo zijn... Misschien ook, maar ook weer niet helemaal. Wow. Ik vond het ook vooral heel tof... omdat ik uh, uh, altijd het idee heb gehad van parapsychologie. Dat is iets dat, ja, dat is misschien uh, in de jaren vijftig... of misschien nog wel daarvoor gewoon een stille dood gestorven... toen iedereen erachter kwam dat uh, al deze dingen... gewoon niet uh, reproduceerbaar zijn in een wetenschappelijke setting. Weet mm -hmm. je wel? Mm -hmm. Dus ik had gewoon altijd in mijn hoofd van... Dit is er dit gewoon, is gewoon niet meer. Dit is iets wat, wat niet meer bestaat. En ja. Het lijkt gewoon... Uh, dat het toch nou ja, springlevend. Dat is misschien een beetje een groot woord. Veel maar oude witte mannetjes zijn. Ja, dat, ja, dat zeker. Misschien het stokje. Nou ja, Jacob is nog uh, jonge frisse gast. Ik denk dat het heel interessant is om, om te kijken als je een nieuwe generatie hebt, als daar meer jongere mensen bij komen. En ook diverser, wat hij zei. Nou, ja, het is toch inderdaad uh, op de conferenties oude witte mannetjes. Maar als je daar een, een diversere groep mensen op neerzet, dat, dat vond ik ook interessant, wat hij zei. Uh, ik maak even een sprongetje we waar ging het nou over? Geest in huis, volgens mm -hmm. mij. En dat hij zei, ja, hier in een westerse omgeving... Uh, dan uh, wordt het, uh, het psychologisch verklaard. Ja. En, maar iemand met een, volgens mij een uh, achtergrond, wat hij zei... daar wordt het gewoon geaccepteerd dat je, uh, dat, dat zo is. Ja. Dus als je, als je denkt, in zo'n onderzoeksgroep... ook mensen met verschillende achtergronden, verschillende... Uh, culturen. culturen, dank je wel... Uh, het is laat voor mij, half zes. Uh, dan denk ik dat je ook weer veel interessant onderzoek krijgt. Dan alleen maar het westerse perspectief daarin. Ja. Ik denk, uh, ik ben ook al heel blij met uh, dat jij zo slim was om Jacob te vragen of om een tip te geven. Ja, dat had een hele goede tip voor jou. Want maar. jij had geen tip zelf, dus je hebt je tip al uh, gepikt. Yes. En uh, ja, ik heb dus zelf ook geen tip. Uh, er is niet echt een uh, een, uh, een film die heel erg... Uh, en dan kijk ik even in de filmhoek... naar mijn vriendin Anne... die alle films te veel van de wereld heeft gezien. Naast Ghostbusters... is er volgens mij niet echt een film... die heel erg gaat over het onderzoeken... van, uh, van paranormale fenomenen. Los van Ghost Hunters... en dat soort... Uh, dat is een heel andere tak. Het was niet echt een wetenschapstak. Maar natuurlijk. Ghostbusters is toch de ultieme tip? Ja, dat is, laten we, laten we, mijn tip is gewoon Ghostbusters. Ja, elke reden om Ghostbusters te tippen? Ja, Hè, voor de mensen die het nog niet hebben gezien. Er zijn altijd mensen die, zijn altijd mensen die Ghostbusters niet hebben gezien. Ghostbusters 1, hele leuke film. Oké. Okay. Uh, ja, nou, mijn tip heb je kunnen horen via Jacob. Die heb ik gechanneld via Jacob. Precies. En deze tips, uh, nou ja, mocht je vergeten ben het zijn dat ik Ghostbusters heb uh, genoemd, dan uh, kan je die tips door, uh, terugkijken op de show notes ja. van de aflevering. En die vind je weer terug op uh, hetdwaalicht.nl. En uh, misschien ook gewoon in de beschrijving van de podcast... die je nu zit te luisteren in je podcast-app. Nee, nee, nee. Ze staan alleen op de website. Ze staan alleen op de website. Ja, okay. want anders uh, kan de podcast-app het niet aan. Ah, oké. Okay. Nou, kijk, technisch expert geeft uh, ja. het even door. Uh, dus ga naar dwalicht.nl. Daar kan je ook uh, contact met ons leggen. Als je zelf uh, vragen hebt of een uh, voorstel voor een onderwerp. En kunnen mensen al wat inspreken? Een eigen paranormale ervaring? Tegen die tijd kunnen mensen ze zeker wel de inspreken op onze voicemail. Ja. En ook gewoon via de website 12.nl. Uh, en uh, verspreid het woord natuurlijk, zoals altijd. Ja. Uh, en geef ons een uh, fijne aantal sterretjes op iTunes, dat soort dingen. Oh, iTunes bestaat niet meer, het is Podcast. Oh, Apple Podcast. Dat heb ik laatst ook gehoord. En vijf sterren, maar ook uh, een leuke review. Een leuke review. Dat is altijd uh, gewenst. Als je het onze leuke podcast vindt, vind je het nou geen leuke podcast, dan denk ik van, nou, dan heb je toch heel lang geluisterd naar ons. Ja. Korte <laughs> aflevering maken. Geef we dan alsnog niet. maar een goede review. Ja. En uh, dank je wel alvast daarvoor. Ja. En tot de volgende aflevering. Yes. Doei. Doei.